Ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Een groep pro-Palestina demonstranten houdt het Maagdenhuis in Amsterdam bezet. Ze eisen dat de Universiteit van Amsterdam alle banden met Israël verbreekt. Zo'n honderd betogers hebben zich in het gebouw van de universiteit verschanst. En dat is zeker niet voor het eerst, zegt verslaggever Jeroen de Jager. In de jaren zestig is het gebeurd. Een paar jaar geleden natuurlijk rond de bezuiniging op het hoger onderwijs. Is het maagdenhuis wekenlang bezet, volgens mij uit mijn hoofd. En we zullen zien hoe lang het hier gaat duren. Lola, woordvoerder hier. Zijn jullie van plan lang te blijven? Uh, nou, we blijven hier totdat onze eisen, het breken van alle banden met Israël... Uh, zijn, zijn gebeurd of uh, totdat de politie ons weghaalt. Alle medewerkers zijn het gebouw uit. De UvA zegt dat ze de actie niet oké okay vinden en dat ze aangifte gaan doen bij de politie. Na dagenlange aanvallen is een enorm vluchtelingenkamp in Soedan... ingenomen door rebellengroep RSF. Die groep vecht een bloedige burgeroorlog uit met het Soedanese leger. Correspondent Ellis van Gelder zegt dat het vluchtelingenkamp... voor veel mensen hun enige kans op overleven was. En daar zijn dus juist heel veel mensen naartoe gevlucht de afgelopen twee jaar dat die oorlog al woedt Dat was eigenlijk de enige uh, veilige plek nog. Uh, een plek die wel helemaal omsingeld is door de milities van de EGZF en waar mensen dus ook niet weg kunnen. Daar zitten zo'n half miljoen tot wel zo'n 700.000 mensen in die kampen. Uh, die dus hoopten dat ze daar veilig zouden zijn. Uh, maar nu zijn zij dus ook aan de beurt. De afgelopen dagen zijn bij de aanval op het kamp zeker honderd mensen gedood. Vonden wie 20 kinderen en een compleet medisch team. En op station Maarhezen is een trein ontruimd vanwege rookontwikkeling. De Intercity reed tussen Eindhoven en Weert toen er rook werd ontdekt. Mijn collega Ibriem zat ook in die trein. Ik was dus één van die treinreizigers en we roken een lichte brandgeur. En uh, ja, dat, dat werd steeds erger. En uh, op een gegeven moment zijn we gaan kijken met een paar mensen en uh, kwam er rook uit een soort uh, machinekast. En toen hebben we alarm geslagen en is de trein direct stilgezet. Alle reizigers zijn uit de trein gehaald. Wat er precies aan de hand was, weten we niet. Volgens de NS was er uiteindelijk geen brand, maar was er een probleem met de wielen. Het weer, mix van zon en wolken, 15 graden langs de kust, 19 in het zuidoosten. Morgen ook weer wat buien, maar er is ook genoeg zon. En bij 17 tot 23 graden wordt het ook weer wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 naar buiten geweest, kijk dan naar buiten. A lovely day, wat een prachtig weer vandaag. Het is even na twee uur Zandvoort een hele middag. We zijn er weer hoor, Studio Tolweg 10A. En ik zeg eigenlijk, we zijn er weer, maar ik ben er weer. Want er zit vandaag niemand tegenover mij. Want iedereen heeft het verschrikkelijk druk natuurlijk. Want ja, er is heel veel te doen ook in de regio. Denk maar bijvoorbeeld aan het bloemenkorso.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 En ook lekkere zonnige muziek, waaronder uh, deze single van uh, Nick Kamen.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 me weak. All I got is infinity, Sit. infinity Let it talk to me Just know it don't let your body speak I know the timing is everything. everything Everything All I got is infinity, infinity You got the vibe and I'm feeling you, girl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 hurting 'cause your body does keep on twerking. What your eyes keep looking and lurking. I got all the time in the world. Let it talk to me. Set it. Just, Just slow it down. Let your body speak. Turn it up. I know that timing is everything. Let's do this. How long I can is infinity. Yeah. Yeah. Infinity. Let, let it talk. Step step. Baby girl, don't you worry, my friend. Let it talk. Look how long me and you fickle neck Let it talk, step, step, yeah Shake it up, don't you worry, no, friend Let it talk, step, step, yeah Look how long me and you fickle neck Hold on tight Baby girl, come in love when you brace it back Tell the DJ, turn it up, Max Blast it up, ain't no turning back So long I got this love to give you one time And boy, you're moving so fine You got me losing my mind Let it talk to me hey your body speak, right away, I know, I know the timing is everything, no play, no play, how long a gun is infinity, infinity, no, with infinity. infinity. Ah. let yeah. it talk, step, step, Ooh. baby girl, don't you worry, no friend, let, let it talk, step, step, Let's look how long me and you figure yeah. night let it talk, step, step, shake it up, don't you worry, no friend, let, let it talk,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 Don't you I'd love life we can be sure You me for some time to clear your mind I'm yearning for oh. Maxi Priest ken je onder meer van Close To You. En dit is ook een lekkere hou van hem. Just a little bit longer. Lekker de zonnige muziek zou op de zaterdag hier bij ZFM. En hier is nieuwe muziek van Samuel Welton. Echte liefde is te koop. Ik zag je daar staan voor de Harbe Club in het licht van de volle maan. Je kijkt me lachend aan.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 Ik hou er vast van alle mannen die kwijlen een dure Gucci tas en een Prada jas. Wat ze veel kan ze krijgen. Zij is irritant, maar ze betaalt voor Ze heeft een Maserati. Twee weken geleden kwam deze single in één keer binnen in de top 40. En wel in de top 3 gewoon meteen. Hè. Echte liefde is koop. Samuel van hoor je zo hier ook hè, op de zaterdagmiddag. Zodanig gaan we kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, nu is het lekker, geraakt op 20, maar blijft het ook zo? Dat ga ik vertellen naar deze van Paul Abdul en Opposites Attracts. Baby we never, ever, ever Are you like a moon? van deze dame Paul-Elf nog altijd straight-up. Maar dit was een goede tweede, zeg maar, tweede single. The Opposites track. Nou, Bahrein hebben we dit weekend trouwens als we kijken naar uh, de Formule 1. En uh, zodadelijk gaat uh, de derde vrije training uh, daar beginnen. Nou, da daarover straks verder uiteraard meer uh, in deze uitzending. En andersom kwart over vier bij de Pit Reports. Zie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 Maar donderdag zijn de buikansen over het algemeen weer klein. En de zon schijnt geregeld en er waait een meest matige westenwind. De temperatuur stijgt dan naar grijs tot 15 of 16. Nou, dan gaan we naar uh, Goede Vrijdag. Want uh, vanaf Goede Vrijdag nemen de neerslagkansen verder af. Maar uh, of het in het paasweekend uh, helemaal droog blijft, dat kunnen we nog uh, niet zeggen. Daar is nog de ploeg voor.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 jongvolwassenen, is het uh, ja, niet iedereen reageert. Dus uh, uh, misschien een relatief, ja ik zeg ik een beetje, snap je wat ik bedoel? Ja, um...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 uh, Site-omgeving waar allemaal activiteiten ook op staan dat jongeren het kunnen vinden. Of, en ook misschien ideeën wat de jongvolwassenen zelf kunnen ondernemen zonder de gemeentes. Maar dat het wel ergens op een site staat. Hm. En dit soort ideeën hopen wij met de jongvolwassenen te verzinnen. Dus de ideeën eigenlijk centraliseren en de kennis delen. Ja, dat is ons idee. Nou Milou, ik wens je heel veel succes met de studie. En, uh, en hopelijk uh, gaan er mensen reageren.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 We're Dead and buried On the edge van your knife Stay in de wolken zijn jaloers, no the clouds. Are jealous knowing we so me to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 In short, one's standing tall. So grab over. Zojuist nog de heer Benno Veuge, mijn collega, in gesprek met uh, Milou Mooi. Zij is van de, de GGD en doet een onderzoek uh, onder jongvolwassenen. Dus, uh, mocht je een stand voor jong volwassenen zijn, schrijf je dan in voor het onderzoek. Ze zoeken nog uh, mensen. onderzoek at vrk.nl. En doe mee uh, met uh, dit uh, waardevolle onderzoek. En je krijgt een cadeaubon van bol.com van 30 euro. Stay with me, but if you want to leave...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 Play that game